Dat was onze mortale hit van de week hier uh, bij 106.8 FM en 103.3 FM in, uh, de, op de kabel. Uh, je hoorde All on Black met Bluff Ethic en deze, deze, dit nummer hoor je de hele week door tussen 8 en 9 hier op Salto. Ehm... Um Oh, dat moet ik even vertellen. Uh, ze staan, uh, staan zondag aanstaande in Bitterzoet. En als je dit nummer goed vond, check dan vooral in MySpace. Dat is al op BlackRock en myspace.com daarvoor. En daar kan je deze demo gratis downloaden, inclusief nog een aantal andere nummers. Afgelopen maandag was, onze, was de laatste uitzending van onze eigen Joris. Na dik vijf jaar, bijna zes werd er uh, al gesuggereerd, heeft hij uh, uh, moeten stoppen vanwege zijn uh, verhuizing. Hij gaat aanstaande zaterdag vertrekken in de Canterbury. En. Uh, dit volgende nummer wou ik even aan hem opdragen. Dat klinkt wel heel erg officieel en zwaar en zo. Maar het was ook uh, uh, nog eventjes een beetje een emotioneel avondje. Na afloop van de Mortale Uitzending. Ik weet niet of je hem hebt geluisterd. Maar we waren bij, met bijna het volledige Mortale Team ingebroken in zijn uitzending. Hij schrok zich het is En uh, we hebben nog even met hem on-air... Met hem gepraat en even gevraagd naar zijn ervaringen. Na afloop hebben we nog even lekker beat's gedronken beneden. En nog even wat herinneringen opgehaald. En dat ging een stuk makkelijker toen hij niet in de lucht was. Goed, dit nummer is voor Joris. Je hoort Club Diana met Let Tomorrow Be Today. its timeless Alle dingen recht. hij fluit heel vals en zwaait naar de kwartier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart. De koffie komt voorbij, ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is, raar. of hoe het nou toch verder moet met mij, en de dag is kort. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt: Goed je groente eten en niet te laat naar je bed. Niet met die pen, niet op de grond. Niet elke keer, niet in de zon. Niet op die toon, niet tegen mij. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood en de zon scheen en toen laten we en ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek Ze is hier nieuw Ze is genoemd naar een prinses Alles is zo anders nu Sinds een week en veertien uur precies Ik weet niet wat ze van me vindt Maar ik doe mijn best Zachtjes praten, rustig met les zo stil, we drinken thee, het is al laat. Ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zacht. naar het einde van de nacht slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. ...wel iets frisser worden zal. Ze zeggen vaak hetzelfde... ...en geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jager naam was. En ook niet hoe het al nou verder moet met mij. En de dag is kort. En de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies... I'm not afraid of Ten er niet altijd droefsnoeten, muziek te zijn. Je hoorde Spinvis met de wespen op de appeltaart van zijn nieuwe plaat. Googlaarzen, geesten. En dan kan je aanraden om. Ten eerste die plaat te kopen en ten tweede om ook snel te kopen. Want er zit een, een bonus cd bij met een, een, nog een aantal nummers die hij maakte. Daar lijkt geen, aan te, geen eind aan te komen aan de creativiteit van Erik de Jong. Ik heb uh, al vroeg, nadat ik hem leerde kennen, uh, of tenminste zijn muziek laat ik het zo zeggen, um, een beslissing gemaakt. Mensen die Spinvis niet mogen, die mag ik niet. En dit was weer een, een proever ervan. Um, nou, de voorhoorde club, Diana, met het nummer even spieken. Let more be today for yours. Ik had je al eerder naar laten horen. De nieuwe Mary Pierce. The War Aquarium Quarry met een nieuwe plaat. 17 september komt die uit. En ik ga het nummer The Town Where We Used To Live draaien. En dat is een heel mooi nummer. Lekker lang intro. Dus ik blijf gewoon even doorlullen, Bijvoorbeeld over het feit dat de Joris dus weg is. Sinds afgelopen maandag. En dat ik waarschijnlijk zijn maandag uitzending overneem. Dus kijk niet te gek op als er volgende week woensdag iemand anders op deze avond zit. The time where we used to live, Mary Pierce. We might need some explanation here. For the reasons why she tried to disappear For a girl who had so much to give In the town where we used to live She wasn't born to be alone She wasn't born to stay at home And our hearts were beating on step one for some better days Well this town has no The Town Where We Used to Live. Van hun nieuwe plaats. De Warme Cream. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik ga dus er zeker nog meer van draaien. Dus blijf luisteren. En ik ga ook meer draaien van de Subaculture Assembler. Daarover selecten meer. En de nieuwe Faf en de Vet, Vet Pete En de Sherpa's. Wat ik ook ga draaien is de nieuwe single van de David Gilmore Girl, Girls. De David Gilmore Girls. Dat is, is nogal een tongbreker. Young Reds heet de nieuwe single en daar is een Headman edit van verschenen. En die ga ik draaien. Vorige week draaide ik de gewone versie, nu de remix. En uh, over David Gilmore Girls gesproken. Ze speelden op Lowlands vorige week. En in september komt hun plaat Vultures uit. Als je even zelf wil kijken, uh, myspace.com slash David Gilmore Girls. En zet je zonnebril op, want het is niet om aan te zien die MySpace site. Goed, genoeg geluld. Young Reds, David Gilmore Girls. dat is natuurlijk de stem van Cheert van Voist de Hetman Edit van David Komagos Young Reds en dit is nog maar de short version Stuur ook jouw demo naar Radio Mortale Postbus 14870 1001 LJ in Amsterdam She wants to party all night long Heavy metal hippie girl She wants to see the sun go down Hippie girl, she wants to party all night long. Wanna party all night long. Heavy metal hippie girl, heavy metal hippie girl. She wants to see the sun go down. Wanna wants to see, see the sun go down. Wants to the down. Wanna see, the down. Wanna see the sun go down. Wants to the see, down. see the sun go down. Sister Susan met de laatste stuiptrekkingen van Heavy Metal, Hippie Girl. En ik moest gelijk aan Beck denken. Die heeft de nummer Nightmare, Hippie Girl. Toen ik uh, dit plaatje eens even uit mijn cd viste. My Sister Susan van hun plaat, It Must Be Summer. En ik denk dat, dat die plaat al uh, een jaar of twee, drie oud is. Het is wel leuk om af en toe eens eventjes in eventjes uh, tussen je oude platen te kijken, wat er je tegenkomt. Daarvoor hoorde je Go In Nowhere van Faf en... Um, een band die je afgelopen zaterdag nog hebt kunnen zien bij het uh, um, Spelen voor de Grappfestival in de Melkweg. Was John Gore, John Kerry en Moore Green. Dat zijn twee namen. En hun Sunday Driver ga je nu... Nee, wat is het Sunday Driver? Ik zeg Head Down, ga ik je nu laten horen. Mooi nummer, luister maar. I'm John Kerry en Moore Green met het nummer Head Down. En zij speelden afgelopen zaterdag dus op het Spelen voor de grapfestival in de Melkweg. En zij zullen ongetwijfeld nog vaker in de buurt te zien zijn. Dus houden ze in de gaten, John Kerry en Moore Green. Goed, ik moet onwijs nog naar de play. Dus ik ga gewoon een plaat van 4,5 minuten opzetten. Je gaat horen de Fat Piet en de Sherpa's met You Got Soul. En daarover later meer. Nou, dat is duidelijk. You got soul van Fat Pete en de Sherpas. Ik ben intussen even naar de wc gerend. En dat is allemaal op tijd goed gekomen. Um, ik zei dat ik nog even terug bij Fat Pete en de Sherpas. En dat klopt. Niet omdat er optredens zijn of andere activiteiten van de band. Ik heb eventjes op hun site gekeken. En daar is helemaal niks te zien. Um, maar... Wie spelen er nou in Vetpiet en de Sherpas? Uh, daar speelt onder andere Ernst in Ernst-Jan zeggen En beter bekend als Ernie Bassist van het Check 1-2. En met Check 1-2 gaat het best wel lekker. Afgezien dat ze dan laatst van de weg afraakten. En daarna een heel leuk busbenefiet festivalletje organiseerde in Bitterzoet. Maar zij spelen aanstaande woensdag ook in Paradiso. En samen, dan, samen met Adept en About geven ze daar een voorproefje van. de nieuwe Sound of the Dutch Underground. Onder die naam treden een aantal bands op in Berlijn op 99%. 18 september, mocht je dat toevallig zijn. Kom naar Takeles, dat zit in Oranje op de hoek van de Oranje en de Friedrichstraatse. daar in uh, Club Zapata, dat is onderdeel van het kraakpand Takeles... Uh, zullen onder andere Check Checkpoint 2 about E.T. Explore me. Aux Raus, de moi non plus... Suicidal Burst en Adept hun beste voetje voorzetten. En uh, nou ja ik ben daar. Dus uh, misschien dat we nog wat interviews kunnen doen. Dat zou hartstikke leuk zijn. En mocht je toevallig luisteren via onze internetstream. Via bijvoorbeeld myspace.com. Slash radiomortale. Waar je direct uh, aan kunt klikken. En live kunt meeluisteren. Dan uh, wil je misschien een vera op vrijdag 7 september. Volgende week vrijdag. Want dan komen AuxRaus, de Moin en Plu, Suicide Birds en Adept... ook alvast even laten horen wat ze daar in Berlijn gaan doen. En mocht je denken van, hé, hey, dat klinkt allemaal wel erg aantrekkelijk... je kan op uh, superculture.nl de gratis uh, sampler downloaden. Ik heb hem hier in mijn hand. Het zijn ook een aantal exemplaren die uh, gedrukt zijn... Maar je kan voor gratis en voor niks downloaden. Dus check die plaatsen een aantal goede nummers op. Zoals bijvoorbeeld Dus Check One Two met I Won't Cry. Goed, ik ga terug naar Mary Pierce. Ik heb een heel mooi nummer gevonden. Het heet Audrey's Dance. En ik mag graag denken dat het gaat over Audrey Totu, mijn favoriete actrice. En dat komt niet alleen door die mooie Bambi-ogen van haar. En um, op dit nummer hoor je ook dat Anneke van Giersbergen... voorheen van de Gathering te gast is. Goed, genoeg geluld. Audrey's Dance, Mary Pierce. Vervolgens krijg je een drie minuten lange ghost track hier achteraan, maar die gaan we niet draaien. Je hoorde Mary Pierce met het nummer Audi's Dance met uh, Anneke van Giersberg op gastvokalen. Um, wil je even nalezen wat we vanavond hebben gedraaid hier bij Radiomortalen? Kijk dan even op myspace.com slash radiomortalen. Daar vind je de playlist en elke week de mortale hit van de week. En uh, nu we het toch over internet hebben, we zijn weer bezig met onze site. Zo, uh, als je naar radiomortalen.nl gaat, zal je zien dat de eerste tekenen van nieuw leven daar te zien zijn. Zo vind je onder andere de mortale hit van de week en ik ga eens even kijken of ik vanavond mijn eigen playlist zowel op de MySpace als daar kan posten. Hou de dus site in de gaten want we zullen daar nog veel meer dingen neer gaan zetten. We zijn bezig dus uh, eindelijk is hij in ieder geval in de lucht. Dat is heel wat. Goed, over naar Hart Kani van Duvel Duvel. Deze dieren zijn heel gevaarlijk jongens. De Rotterdamse rapgroep Duvel Duvel maakt twee jaar geleden een opmerkelijke ja, clip. Een beetje kregen, Kijk, ze zitten aan het hek te Kijk dan. Een gorilla die ontsnapt in diergaarde blij door. Kijk nou, kijk jongens. Zit eruit, jongens. We moeten wegrennen. Vanmiddag wordt het de werkelijkheid. De vol, Doefel, doefel Ja, ja, wel, wel, wel, wel yeah. Yeah. Yeah. Je hebt geen rapper rappen taaltje niet Gereden om te schrijven, de straat heeft geen liefde voor je yeah. Team boys nakkelen, je en yeah. praat tegen schoot You better claim it. in spanning af. Doefel, doefel. De enige constante. Zie me in de club slap de billen van je tante. Beide kanten. Ik ben een stip op de i van Mijn klanten dragen me op de wand Ze lezen over doefen liggen, respecteer de, krant. Zie het lucht, de dimmer, kranten. Zie licht klikstuk in mijn thuis mijn duistere kanten. Reden dat ik werk en die loopt de landen van. Ik heb mijn plannen en mijn mannen. Knaken maken met die apen. Olifanten in een pusserlijn, kast oh. say it to me Ik hou het daar, Penny netjes. Ik dacht, mijn petjes En is mijn en dat ding, Sunny. Precies. Je hoorde Duvel Duvel met Hartkani en daar kwam je nog even terug op de uitbraak van Bokito en hun eigen clip. Tenminste die van Habakrats producties. Wij uh, gaan er weer tussenuit. Morgen tussen 8 en 9 kan je weer luisteren naar Radio Radiomartalen. Ik ben er aanstaande maandag en dus niet woensdag en ik zeg voor vanavond Ayong HKCO. We gaan eruit met Vindel en Terse Shadowlands. Uh, Bart, de man achter Vindel, die heeft zijn band op straat gezet, want het is eigenlijk zijn eenmansproject en uh, nou ja... Hij is, hij is bezig met een platenmaatschappij. Plaat komt eraan. Ik heb hem al lang breed in bezit. En ik vind het een heerlijk ding. Dus ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Goed. Aion HKCO. Tot volgende week. Plans. Make it out through the night, leaving all the trash behind. That's the hand I like to feel on my life, I think it's safe to have her by, 'cause there's a game her mind Of glory, we all like it, but there's no one to apply it as you spoke. I watched the TV while you gently Je luistert...